Er komt nu een overgangsperiode van 11 maanden. Voor het eind van het jaar moeten de Britten met de EU... overeenstemming hebben bereikt over een handelsakkoord. Voor het eerst is er dit jaar een weerrecord gemeten. Het werd gisteren in de beeld 12,5 graden. Zo warm was het nog nooit op 31 januari, meldt Weerplaza. Het oude record stamde uit 1990, toen werd het 12 graden. De hele maand januari was met een gemiddelde van 6,2 graden zeer zacht...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 Doelbak leeft op deze zaterdagmorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. En uh, wat zijn dit voor uh, types? En en show Your, your Brexit. Brexit. What the fuck? Shove your, your, ja. your Brexit. Shove oh. Do oh. yeah. your Doe even normaal, joh gasten. <laughs> zijn het zijn voor rare gasten. Show your Brexit op de ass. Ja, want vannacht... Wat is er ja, vanochtend? Ik heb Hobbit. het gezien live op tv. Ik heb oh. geen champagne opgetrokken. Nee? Nee. Hoe klonk het eigenlijk? We will... Leave the European Union! Yes! 4, 3, 2, 1! Oké, eruit getimmerd. Ja, is gebeurd. Het is uh, klaar. En uh, het is natuurlijk eigenlijk uh, de vraag is. Uh... Het enige wat er komende nacht verandert, is dat de Britten geen stem meer hebben in de Europese ja. Unie. He, dat is het? Ja, ik zeg wat? ook hè, Iedereen. Hm? Hief het glas, iedereen deed een plas en alles bleef zoals het was. Nee, maar wacht even, het is niet het enige natuurlijk, hè? Ja, uh, nee. En files nee. uh, met vrachtwagens voor ja, de douane. Precies, er gaat nu een soort. Uh, wat gebeurt er nou? Er begint nu een overgangsperiode oh. van 11 maanden. We oh, gaan het tot eind 2020. Ja? Tot die tijd blijft bijna alles hetzelfde. Het reizen, werk en de handel. De Britten moeten nu onderhandelen over de nieuwe relatie met de EU. Oh, okay. Gedetailleerde afspraken over zaken als handelstarieven, visserij. En dat vissen dat, dat gedoe, hè, dat wordt wel een hoop te is een hoop Ja, er worden, we worden oorlogen op zee. Er we worden weer veldslagen. Veldslagen. Allee, zeeslagen. Ja. Nee, want heel veel Nederlandse vissers... die gaan daar onder Engelse vlag zijn... daar visjes aan het vangen, hoor je ja. overal. Dus dat wordt nog wel een, een zware onderhandeling. Het is maar drie mijl, hè? Waar, waar je mag uh, vissen, niet meer mag vissen. Oké, okay. ja, goed. Dus, ja, uh, het is wel een probleem, want we moeten wat vlees hebben. Dus uiteindelijk zullen we meer vis gaan eten. Ja. Alhoewel is wel genoeg vis, denk ik ook. We moeten het al niet zoveel exporteren. We moeten het gewoon in het eigen land houden. Ja, nou, ja. dat is ook. Europa, ja. alles. Hè, van, uh, Europa first. First, ja, precies. Dus en Zo Britain second. <laughs> Second, yeah. ja, nou goed, ja. Ja, ze vragen erom. Ja, nou goed. Het klinkt toch een beetje nu uit de Brexit. Het klinkt een beetje als dit, hè. Het klinkt een beetje een heel triest verhaal. Maar het was dit, hè. Het was heel statig. Ja. Dus het is echt hetzelfde, dus nogal een verschil, hè. Dus gisteren en vandaag. Nou goed, je hoort al, er veranderen niet heel veel. Alleen dat ze nu even niet mogen stemmen. Maar nou, goed, wordt wordt nogal veranderd. Goed, ja. Het is uh, toepaklijfsel met tien uur slap even Vanuit het grijsachtige zandvoerits. We hebben hier we hebben een nieuwe plaatje natuurlijk. Yeah. En uh, heb, heb je al iets, uh, Naar nou, buiten uh, Brexit, nog iets wat je zo bij ja, is gebleven? Ik mag vandaag weer voor het eerst wat drinken. Ik heb, een maand, ik heb de ik pasperiode vol, en? volbracht. En wat, uh, wat wordt het? Wat uh, heb je als eerste ingeschonken? Uh, nog niet vanavond. Oh, vanavond. Ik ga vanavond ga je doen? naar uh, opera in, uh, in, in een zekere bioscoop. Yeah? Dus dat hebben we rechtstreeks uh, uh, verbinding met het Met in, uh, in New York. En yeah. dan krijg je een glasje bubbels als je naar binnen gaat. Aha. Nou, dat vind ik wel een mooi moment. Ja, dat is. Uh, dat gaat, uh, ik ga naar and Best. Dus die wordt live uitgevoerd Sch in New York. En die ga ik op het doek kijken. Wacht nog één keer? Hoe werkt dat dan? Ja, dat nou, Het wordt ja, dan live uitgevoerd. Het is straal. En als straalverbinding komt het. Ja, okay, rechtstreeks. Dus... Want daar gaan ze om één uur gaan ze dat wel doen. En ik uh, ben dan om zeven uur... Uh, wordt ik daar verwacht. En uh, ja, het wordt wel leuk. Oké, okay, en over Londen wordt er gelijk uitgezocht? Ah, meerdere, meerdere. Zoveel miljoenen mensen kijken tegelijk. Nog poging je bus? Ja. Wat is dit ook voor een verhaal? Ik ken het hele verhaal niet. Nou, dat, nou, je weet toch wel uh, bij Trading Places... dat die ene gast dan op zo'n uh, zo dingetje staat te bedelen. Of zo, dat hij geen benen had. Nou, nee? Dat was dus die poortje. Okay. Het inderdaad. Het is wel een van de eerste uh, uh, zeg maar zwarte Afro-Amerikaanse operas geweest. Speel een... alleen maar Afro-Amerikanen in. Oké, okay. zeg maar. is het een beetje zeg maar de, de witte? The sound of Music of niet? Nou, nee. Of de donkere Sound of Music, donkere? Nee, het is, is anders. Is... is het stoere? Het is het nummer van I've Got Plenty of Nothing. Nothing's okay. is plenty for me en uh, een, lampje een best mij. you are my woman now en, uh, ik ben en echt een, wi een witte man die totaal dat soort dingen nog nooit gezien. Ja, het zijn er ik. zitten echt en uh, je hebt ook uh, oh god het nummer dat uh, Sam. Maria, no, nee, dit is oh, soort wedstrijdstory. Ja, maar dan uh, voor uh, Afro. Uh, Oké, okay. uh, nou heb ik beeld, nou werkt goed, zit. Ja, het is wel. Uh, ik, ik, ik ga je volgende week meer vertellen. Ja, dat zit. we oh. horen het allemaal. Nou goed, dit, uh, deze radio is ook alleen maar Engelse muziek. Maar we moeten ook afscheid nemen, deze de gekker, daar gaan we niet aan meedoen. Dat hebben andere programma's al gedaan. Een goed excuus om een allerlei leuk Engels plaatjes te draaien. Dat is het wel. Mag ik we draaien er gewoon één Engels plaatje: Race for Life. Met Andy Burroughs, weet je, dat die solo te gaan. Hoewel, vorige keer hebben ze nog een nieuw album afgeleverd. Af en toe doen ze er wat. In the morning! I don't know what I'm doing wrong. Maybe I've been here too long. The songs on the radio sound the same.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 on to the wrong ideas, but Bell, Andy Burroughs van uh, Razor Light in the Morning. Ja, in de mooie gidden zitten wij hier altijd. Zitten we altijd tegen je aan te uh, ouwenelen met allerlei wetenswaardigheden. En het uh, streven is vandaag dat Jolanda... Uh, Hé, hey, er komt, komt een man met een hele grote... Oh mijn god, wat zal daarin zitten. Kadootjes. Nou, volgens mij een cadeautje. Hij komt met een heel groot stuk karton plat. Hij is huh? fotograaf. Wat zal erin zitten? Oh, <laughs> ah. we kunnen er niet wachten. We kunnen bijna niet wachten. Nou, we wachten toch nog even om... Uh, dat is even professioneel om zeg maar, gewoon nu eerst even door te even praten. Te wachten. Even te wachten. Ja, goed. Uh, Toebak leeft fijn dat je doet op aanstaan. Straks, onder andere ook de, Zand, uh, de Zandvoortse berichten. En is er niet te vergeten, hebben wij ook weer geschiedenis. Het is vandaag 1 februari. En 1 februari is toch wel een begin van heel veel uh, dingen ook. Ja, zeker. zeker. echt, uh, nou, daar straks dan meer over. En ik zit nog even te kijken naar uh, het nieuws. Uh, kan je al iets vertellen? Het streef is vandaag dat je vandaag ook een heel serieus onderwerp moet aansnijden. Dat dacht ik is een leuke opdracht oh, voor jou. Oh, je bent natuurlijk altijd van de rare nooit, berichten. Ben ik, denk, ik nooit nou, serieus? Ja, jawel, maar ik denk van het wordt de tijd dat je echt iets een heel serieus onderwerp onder, onder de aandacht brengt. Je bent natuurlijk altijd de vrouw van de lach. Maar... Oh, uh, ja. <laughs> nou, ik heb wel een heel serieus onderwerp in die mate. Dat ik de eerste ben die moet gaan zeggen. Ik werd gisteren ook gebeld. Iemand van uh, meld het even dat er uh, binnenkort een is van de ma Maria School, die of... bestaat 100 jaar... Okay. in mij, En daar heb ik ook op gezeten. Dus er zijn al mensen aan het uitnodigen en zo. Er zijn echt en het wordt binnen, heel leuk. En binnen ja. tien jaar of in die tien jaar, want was er een school die bestond 90 jaar, die 400. Was dat de Nicolaaschool? School? Ja, dat is ook een. Dat ja. was te weinig uh, opkomst. En nu dus in school die is honderd jaar. Komt er binnenkort nog een andere school die ook uh, 80 jaar of 90 jaar. Want in een korte periode zijn heel veel scholen opgericht, dus blijkbaar. Ja. Destijds. Zeker, nou. toen, be toen begonnen ze waarschijnlijk te denken van nu moeten de mensen maar ook een beetje gaan leren. En een beetje meer. Uh, wat weten? En dat vond ik wel opmerkelijk gisteravond, dat die Johnson ja? zat te vertellen dat het zo belangrijk was dat de mensen minimaal twaalf uh, jaar onderwijs kregen. En uh, dat ze dan uh, op wilden nemen tegen de wereld. Ik denk, wie denken ze nou dat ze zijn? Dat, zo groot is dat land verder niet. <laughs> ja, dat, dat, is, dat vind ik serieus. In. Ik Ja, denk, ja je gaat, gaat nu denken dat jij enorm goed kan profileren ten opzichte van Europa, maar... Het is dan wel oké okay dat jullie taal de hele wereld over is gegaan... maar dat wil niet zeggen dat jullie alles genoeg uitmaken. Oké, okay, nee, volgens mij. Is vind je in of vier minuten serieus ja, genoeg? Ja, nee, ik, ik dat denk wel, ja, van, serieus, ja, van, serieus. je moet jezelf niet uh, te hoog van de toren blazen, vind ik zelf. Oh, ja, goed, Engels is wel de wereldtaal, maar uiteindelijk komt het er ook straks op uh, Japans of naar Chinees meer, denk ik toch? Ja, ja. ja. Ch Chinees gaat uiteindelijk. Uh... Makkelijk winnen. Ja. ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, fijn dat u ja. ja. erbij ja. bent. Zeker. Ik, ik, ik moest even. Uh, mijn buurvrouw kwam vanochtend uh, naar me toe. Ja. Toen ik in de auto wilde stappen. Help, help, ik moet naar mijn werk. En Mijn uh, auto doet het niet. Dus ik heb even met startkabels. Hé, hey, kijk eens. Dus jij dus had me al een goed ik... gevoel. Ik heb iemand geholpen in ieder geval. Ja, nou, dat is toch altijd even zo'n momentje dat je jezelf een schouderklopje ja, moet Dat je denkt, ja, ze zit altijd te zuren over de jeugd. Alhoewel, je bent de jeugd niet meer. Nee, ik ben geen jeugd ja, Officieel meer. ben je geen maar, jeugd meer. kan maar. niet meer. Nee, dat is Dus staat uh, staat vanochtend... Uh, ah, dat doet het niet. Oh, dan komt die gast van de radio naar beneden. Die kan me wel, wel helpen. En toen deed hij dat aan. Ja, dan, toen deed hij dat uh, En toen uh, ging ze ervan doei. Goed. Euh, nou, nou, zo eerst even muziekje doen. Straks na het muziekje hebben wij uh, meer wetenswaardigheden. Oh ja, dit is uh, wel grappig. grappig beetje. Dan bekennen. En ja, dat heet uh, de The Beautiful Faces. And as the earth to dress itself in white. We got a glimpse of all the people going out Chicks na Alright, stand by, and five, four, three, Langdradig en lollig Toebak Leeft. I called up Charlie about a quarter past nine and said what's going on tonight. He said no plans but I wouldn't mind holding a lighter head tonight. I said come to the skyline I'll be washing my sins away. Well, said I'll be late. You know how I can be. I looked in my fridge; it was a dark scene, so I bottled some bread, chewed my. Way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 Zeker niet zo'n handmuziekje. Nou, toch een beetje een rare plaats. Want ja, de clan klein... McCannon. En ja, dat was Beautiful Feesters. Dus... Beautiful People hè. hadden we al gehad, natuurlijk. Wat een geweldige plaats. Ik zal binnenkort weer eens uit het, uh, uit het vet halen. <laughs> uit de podcast. Zeg ik hem eens op de radio slingen. Maar dit was dus McKennen. En dat heet Beautiful Achteraan natuurlijk. En die shelf. En dat heet de Neon Skyline. Ja, leuk. Het is zaterdagmorgen we zijn weer helemaal compleet. Wel, het hele team is weer bij elkaar. En dat is mooi. We kijken de wereld in. En uh, nou, doe even Marcus maar even dan wat. Nou uh... ah, ja, ja, jullie hebben het er net al even over gehad. De ja, Brexit. Toch even de Brexit. Ja? Yeah. Ja, ik heb natuurlijk een Engelse huisgenoot. Oh, oh ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus, uh, dat Dus ja. uh, ja, die, die, die, die zit wel even flink te balen. Ja, die is er in tranen of is er heel blij? Nee, ze, ze, ze, ze, ja, zij voelt zich echt een Europees een burger. Man. Is echt heel, heel verdrietig? Zij is uh, redelijk verdrietig eronder. Ja? Oké. Okay. Maar uh, wat ook gewoon heel lastig is, is dat, uh, um, dat er gewoon heel veel onduidelijkheid over is hoe nu verder. Ja. Uh, in de zin van niet zozeer hoe nu verder met het, Europe met de, uh, het Verenigd Koninkrijk, maar vooral ook uh, als uh, Brit in uh, Nederland, hoe, uh, Maakt hoe dat, dat toch uit? Ik dacht meer dat het maakt uh, de Nederlanders in Engeland. Dat echt dat wel de meest uh, ja, dat irritant heeft, uh, zoals... Dat is irritant, maar ook andersom. Want uh, uh, je, moet je moet nu opeens een verblijfsvergunning hebben. Oh. Voorheen was je, had je, oh, uh, ja. uh, was je gewoon Europees burger, dus kon je gewoon hier gaan wonen. Ja, ja. En uh, nu moeten ze een verblijfsvergunning hebben. En uh, het probleem is ook een beetje dat... wij hebben ons daar ook pro in proberen te verdiepen. Yeah. Maar het is uh, vooral ook heel erg... Uh, ja, overal overal hoor, je, hoor je van alles vandaag. Verschillende verhalen. En, en zelfs het NID heeft het fout. Als je daar de informatie afhaalt. Echt achter, waar? De inburgeringsdienst die, uh, die geeft foutieve informatie. Uh, dus We hebben zo lang op kunnen voorbereiden... En ze dachten toch, ze blijven er toch wel in. Nou, nou krijgen we uh, uh, later dit, uh, dit jaar krijgt ze een brief. En daar staat in uh, de informatie hoe ze uh, ja, toch nog Nederlands burger kan, uh, kan blijven. Oké, okay. nou goed. Dat uh, kan worden dan eigenlijk. Ja, kan worden. Kan worden, eigenlijk. dat is minder troep. Nou, ik zie dat jij ook uh, fanatiek op zoek bent. Ja, nou ik jij wilde een serieus Niet naar bericht. een boer, maar naar iets anders. Nee, ik had een serieus bericht. Ja? Maar het schijnt is: dus het afgelopen jaar zijn meer dan 12.000 doodgeboren kindertjes opgenomen in de basisregistratie personen. Oh, oh is dat was iets nieuws, uh, bij... dat konden ze doen. Ja, ja. want uh, dat is pas sinds het jaar mogelijk. In totaal gaat het om 12.372 kinderen. En de meeste van hen werden in het eerste half jaar al ingeschreven. En uh, tot begin februari vorig jaar konden ouders hun doodgeboren kinderen alleen inschrijven bij gemeentes waar... Uh, uh... Kijk hoor omdat kinderen officieel niet in de burgerlijke uh, registratie... Ba basisregistratie personen stonden... bestonden ze formeel niet. En hierdoor uh, staan ze formeel wel. Maar ik vind het wel een beetje apart. Want, want Stel je nou voor dat ik nu gewoon erheen ga... en zeg yeah? maar, ja, ik heb toen heb ik ook een doodgeboren kindje gehad. En dan, dan kan je die gewoon laten registreren. Maar, maar je hebt helemaal geen bewijs, niks. Ja, en, en wat en heb dat, je daar dan aan? Nee, maar... Uh, zei, ja, waarom zou je dat doen, Zouden ja? er mensen zijn die dat doen, weet je? Moet is, je nou, ja, ja, waarschijnlijk waarschijnlijk ja. wordt dat wel gecontroleerd. Want je bent toch in het ziekenhuis... Dat, dat ja, het, ja, het moet toch ergens zijn Als het jaar dan. geleden is geweest of zo. Ja, je ja, kan okay. het met ja. terugwerkende krachten uh, doen? Ja. ja, je kan met terugwerkende krachten. Ja, klopt. Ja, die mensen... Daarom zijn er ook zoveel. Ja goed, ik geloof ook best dat sommige mensen lopen er nog steeds mee lopen Ze hebben twee kinderen, maar eigenlijk hebben ze drie kinderen. Ja. Ja. Ik heb nooit kinderen gehad. Oh, ja, nou, ja, Eigenlijk wel, maar die is niet gelukt. En, nou ja, dat ja, soort dingen. en wat ja. is de grens? Wanneer uh, is het een doodgeboren kindje? En wanneer is het een... Uh, een uh, ja goed. Ja, goed. Maar even Misskraam. een, een geluid wat, wat eigenlijk helemaal niet gepast is. Hou even oh. op gat. Ja, nou, dat heb ik nooit gehoord. Dat is het nare. Ja, okay. Ik nou. ben toch niet zo'n voorstander van dat uh, uh, Jolande met, uh, met serieuze berichten komt. de vrolijkheid is er een beetje Ik ja, ja, ja, ga gewoon weer een bericht opzoeken. Nee, nee, dit is wel een serieus probleem. Want ik weet, mijn schoonzuur hebben ook alle twee een uh, miskraam gehad. En die hebben eigenlijk ook alle twee gewoon drie kinderen gehad, eigenlijk. Terwijl officieel, ze lopen er in twee ronden toen, maar... Ja, ja. Ja, zeker. Nou, uh, we doen even een plaatje. En uh, straks hebben wij uh, de het bericht, alweer wat later dan normaal, Maar dat ben je gewend hier bij Toepak Leeg. Mm. Wat de fuck ben je daar nog weer? Nou goed, kijk uit dat uh, altijd geweld hier in de show. j Amber. Everything you wanted, I gave you it. Every little piece of me I gave you. Take it and you it. Faking it.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 doorstep, left the thorns on, Hundred ways I tried to warn you, couldn't take the hand, thinking about the future makes me paranoid, don't look for, me. something's gotta give, flipping back and forth, kill the switch on us, you got us gone, Love. No of is oké, okay, weet je wel. Lower than Low, de nieuwe zinger die je hier ook in de zaterdagmorgen... gewoon voorbij hoort gaan. Uh, Ja, Zandvoortse berichten. Precies, ze zijn er weer. De Zandvoortse berichten. Max Verstappen en zijn Red Bull team. Waar ze afgelopen week waren ze te zien. Dinsdag en ook Alexander Albon. En de hele, hele dag waren ze bezig met opnames... en bezig met een promotiefilmpje. En de boulevard. En ook uiteindelijk bleken ze... De andere mensen weer gezien te hebben in Rotterdam. Op Paleis Noordeinde, in Den Haag, in de Polder. Ach, Schevening over zijn ze geweest... En een hele groep figuranten was hier in Zandvoort uh, aan het uh, meedoen, ook aan het kijken. Ze moesten echt uh, urenlang in, in de kou staan om een glimp op te vangen van dat fotomodel Max Verstappen. Een uh... Fotomodel? Wow. Oh nee, dit is een, een, een correo. Nou goed, oh, zo'n leuke man om naar te kijken ook. Maar goed, uiteindelijk... Ja, vind je? Dan... Ja, ik, vind ik vind het, het echt zo'n zo Hij is zo'n enge mond heeft hij. Ben ik een keer positief? Hij lijkt een beetje op een Thunderbird. Ja. Wat is dit nou weer normaal? Ben ik het een negatieve Dat Zegt de stiekem altijd voor die gaat starten. Ja, en dat is Marco. Dat is de man. Zijn heel Dunderberg, Alkmaar. Ja, ja, dan lijkt hij er helemaal op. Nou goed, hij was dus hier in in En Een heel nul hebben ze opnames gemaakt. Dat, uh, nou goed, ja. dat had ook een autopech, want ze stonden toch te wachten dat die wagen ging starten. Het lukte niet helemaal Nou ja, tragisch allemaal. Goed, Marcus. Ja, donderdag 30 januari werd, uh, werden de 308 Joodse dorpsgenoten die uh, in de vreselijke uh, jaren 1940-1945 uh, uit Zandvoort zijn uh, weggevoerd en in uh, vernietigingskampen uh, zijn omgebracht herdacht op het uh, Kerkplein. Uh, in grote getalen stonden de belangstellenden rondom uh, het tijdelijke monument uh, Levenslicht van kunstenaar Daan Rosbergen. En uh, ja, het was uh, ja, een uh, emotioneel mooi dingetje om uh, mee te maken. De kabelkant kwam net de beelden voorbij met die, al die steentjes bij. een uh, paaltje, geloof ik. Het oh, geeft ja. dus ook allemaal licht, hè, geloof ik. Tijdelijk, als je ze opraakt. Oh, dus het uh, licht uh, tegelijkertijd op of zo. Oh, zo. Ja. Hij dus heeft natuurlijk ook een al de al allerlei dingen even gedaan. Even deze, kijken, zo dan. Hij, is zo, hij is zo bevlogen ook. Hè, als hij in de wereldrijd door weer aanschuit. Op een ander programma die heeft gedaan. En ik had het zo, wauw. Zo. Als het kunstwerk rukt, dan toch kijk je naar hem. Denk ik, ja, maar ik vind het toch wel mooi. Ja, als... Je erover praat. Maar ja, ik denk ook, als je het zelf doet, is het natuurlijk wel leuk. Ja, natuurlijk. De heer Alko Hogeveen is op vrijdag 24 januari, dus vorige week... in de brandweerkazerne benoemd tot lid in de orde van de Oranje Nassau. Sinds 1995 is hij al lid van de vrijwillige brandweer... als oefenleider en ploegchef. En achter de schermen is hij actief om de jeugd enthousiast te krijgen... voor het blussen van branden. Tevens is hij werkt bij de veiligheidsregio Kennemerland... als teamleider vakbekwaamheid en een zeer betrokken... Uh, vrijwilliger bij uh, allerlei evenementen, zoals het Kinderbeestfeest in Artes. Dus nou, namens uh, CFM van harte gefeliciteerd, alko. En volgens mij heeft hij ook mijn oude huis gekocht. <laughs> Denk ik zomaar, maar ik weet het niet zeker. Je oude huis gekocht? Ja, ooit. Ja, dat is dus ook al 20 uh, jaar geleden. Okay. Uh, <laughs> Denk goeie. ik zomaar. Ja. Nou, uh, de burgemeester was op bezoek bij Diamante Bruidspaar. Dat is uh, vrijdag 24 januari en 60 jaar uh, huwelijk was dat tussen Tom en Betty Smit. Ik vind dat altijd zo mooi. Schot. He. Vanger, ja, vanger, geloof ik. Ja, hoe zoveel er mooi in? Ik vind dat als mensen gewoon, nou ja, tenminste, het ja, ligt er natuurlijk wel aan. Uh, gewoon bepalen dat je bij elkaar blijft. Ja, dat 60 is, jaar. Maar dat je 60 jaar, en vaak zie je dan nog steeds gewoon de liefde in de ogen. Ik vind dat zo mooi. Je ziet toch nog twinklingetjes tevoorschijn ja. komen. Ja. ja, niet altijd, maar wel. Nou, bij 60 jaar moet het toch wel iets. Uh, de fundamenten moeten goed zijn. Nou goed, een belangrijke uh, rol in hun uh, leven was de watertoren. Met pijn en een hart zitten ze nu tegenaan te kijken. Dat dus je denkt, oh, komt het toch goed met die water? Jawel, er is een nieuw plan. Maar goed, ze hebben er omheen gewoond. Ze, uh, uiteindelijk hebben ze elkaar ontmoet, geloof ik in de hoofdstad Amsterdam via het werk. Uiteindelijk hebben ze drie kinderen gekregen. Twee jongen en een meisje. En, uh, ze wonen nu in een appartement met uitzicht over de watertoren. Dus uh, nou, zij houden hard vast met de nieuwe plannen. Maar goed, er wordt sowieso al minder geld uitgedeeld aan de architecten. Heb ik alweer gelezen in de Zandvoortse krant. Goed, Nou, nog, uh, nog eentje dan. Ja, ja. Ja? Uh, hoe heet het? Een uh, kunstgroep uit Amsterdam verzamelde vrijdagochtend om 11 uh, om uur voor, de, voor het Juttersmuseum uh, bij de Rotonde. Daar uh, uh, hebben ze een, uh, met feestelijke wijze de, Brexit, uh, nou ja, de Britten eigenlijk uitgezwaaid. Oh ja, gisterochtend hè? Ja, z, uh, ze hebben uh, de Engelse vlag en de Europese vlag uh, in het zand neergelegd. En uh, ja, eigenlijk uh, ja, netjes uh, uh, uitgezwaaid. Ja, oké. Okay. Ja, ja, precies. We will leave the European Union! Okay, bye! Bye! bye. Goed luck! Two, See you soon! En dat was het. Goed, tot zover. is was de bericht in de tweede van de helft. We graag nog veel meer. Ik had het wat minder daar aan de overkant. Nou, hou dan maar op. Ga weg! Jezus, je raakt je ook bijna niet vanaf van het geluwen over de Brexit dan. Je ziet je zo hier vast gewoon. Nou, ik doe even een yoghurtje en ik ga weer verder met het radioprogramma. I always said that I'd mess up eventually. I told you that, so what did you expect from me? You shouldn't come as no surprise anymore.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 been ages, different stages, come so far from Princess Park. I'll always need you, in front of me. op deze koude zaterdagmorgen. Ja, dat maken wij goed door de juiste muziek op de radio te zingen. Wat een lekker zoete plaat, hè? Heette dit Louis Thompson. En het heette uh, Hang in there, girl. Hou vol. Komt allemaal wel weer goed. Ja, ik weet niet voor wie ik spreek, maar goed, er is altijd wel een vrouw die zich aangesproken voelt natuurlijk, want ik heb een heel zwaar ja, lief. Pas geleden had ik het laten horen aan collega's, omdat collega's toch wel heel vaak, zeg maar, aan het, aan het, uh, aan het mutsen zijn. Gewoon. Ik denk van, hou op. En dan zing ik het af en toe weer. Oh ja, sorry, ik moet het weer een beetje loslaten, een beetje relativeren. Nou, of met al die geluiden. Um, uh, kijk, ik kijk even naar Marcus. Jij moet nog zoveel inhalen. Ja, ik, ik. Sorry, ik zit een bericht te lezen. Ik ja? moet hem even drie keer lezen voordat ik, voordat ik snap waar hij over gaat. Okay. Maar. Uh, um, het gaat over lingerie. Oh. Nou, dat is natuurlijk ah. meteen oh. afleidend. Oké. Okay. Maar. Uh, uh, de lingerie heet Waterdrift. Het is een uh, kunstmode. Uh, project. Yeah. En wat de uh, Linsje die doet, hij laat het waterpeil van uh, boezemgemalen grachten en kanalen zien op het slipje en de BH. En toen dacht ik, ik las nee, deze was. zin en toen snapte ik hem niet. Nee, maar wat, uh, de, uh, wat de BH en het slipje of uh, het volledige ja... Ja? Yeah? Noem je dat? Zo'n wansy-ding? Zo ja, is, ja, dat, is ja. dat echt voor de, de freaks? A die. Een body? Ja, uh, moet, Die dan, hier aan de onderkant moet vastmaken van die drukknop. Uh, ja, krijgen we krijgen hem niet los. Die, ja. Ja. Wat die doen, die laten gewoon net zoals dat je. Die laten gewoon het NAP zien. Die staan gewoon uh, uh, op. Uh, uh, Oké, okay, het dus niet, geeft niet aan dat ze moet plassen of zoiets. Of dat ze in nee. een bepaalde staat van nee. ontbinding is. Dat ze, nee. Nou, het nou, is niet. nu het moment om toe te slaan. Ja, precies. Dat nee, niet, nee, nee, dat is niet. Het laat letterlijk zien, uh, hoe heet het, met een, uh, ja, een soort... Er zitten dus allemaal kleine uh, Letjes op. Hoe noem ja. je dat ook weer beeldschermpjes? Uh, ja, ledjes. Ja, oké. Okay. Nou, het is dat is uh, apart. Ik, uh, ik vond het zo. heel apart. Ik zou uh, het bericht even... Misschien dat ik... Ik was heel erg uh, uh, door die eerste zin nogal... Uh, uh, van het padje, zeg maar. Dus ik, ja. uh, ik zou het bericht even delen. En dan... Uh... Ik, ik, ik probeer, zeg, probeer op die manier zeg maar, dat, die gebied, dat gebied een beetje interessant te maken. Onder de vrouw of onder de man. Als dus je denkt van nou, uit water naar de sluis, uh, werken voor de gemeente, uh, dat soort dingen. Om dat aantrekkelijk te maken door, door een bodystocking te laten zien. Ik, uh, ja. Het zou allemaal zo kunnen. Nou goed, ik lees vandaag als... Uh, nou ja, toch wel uh, dreig, nou ja, dreigende taal. Wel een moeilijke taal, want uh, uiteindelijk... Uh, schijnen dat we per jaar 100.000 mensen erbij krijgen en dat gaat het nogal oplopen tot het jaar 2000. En, wat was het ook weer 2040 geloof ik. En Dat betekent dat we dan 19 miljoen inwoners stellen. Dat is dan uh, 2 miljoen meer dan nu. Uh, uiteindelijk krijgen we te maken met heel veel buitenlanders die hier naartoe komen tot 80.000. Uh, 80 Zeg ik dat goed, ja, 80.000 komen uit het buitenland, 20.000 komen dan bij ons vandaan. Zeg maar. Uiteindelijk hebben we dan te maken met tekort huizen, die moeten worden gebouwd. Dus we hebben tekort aan huisartsen, we hebben tekort aan uh, energie, tekort aan uh, uh, uh, auto's bijvoorbeeld, uh, personeel in de zorg. Uh, de NS gaat het niet redden. Nou, echt allemaal heel veel dingen die moeten worden rechtgetrokken. Dus we hebben nog een flinke groei tot en met uh, 2060 zie ik er zelf nog staan. Dan hebben we bijna 20 miljoen inwoners hier in Nederland. En daar moeten allerlei dingen voor, de, voor, voor worden geregeld. Een groeistuip is dat nog, want daarna gaan ze het alleen maar minder worden, natuurlijk, want we vergrijzen. Dus het zijn serieuze problemen, dit. Ja, je hebt ook zo'n uh, website van de gemeente. De, de, de staat dus, dus, uh, je hebt de staatsschuldmeter, maar ook het bevolkingsaantal en de werkloosheidmeter. Ja. Yeah. En uh, echt uh, als je kijkt van. Uh, de, de, de, deze doet het gewoon niet zo heel goed. Maar uh, ik had hem. Uh, ik hou het bij. Ja? Ik ben een beetje raar daarin, dat geef ik eerlijk toe. Want waarom maar, hou je het bij? Gewoon, dat vind ik gewoon interessant, weet je wel. Ja, maar wat, wat kom je tot welke conclusie die je niet bijgehouden hebt? Nou, het gaat denk, nou. echt enorm hard. Ja. En uh, of, hij wil niet open dit scherm, dat is wel weer een beetje irritant. <laughs> maar uh, je hebt dus gewoon. Uh, uh, of Ik, ik ja. word pas dat jij het hierover hebt. Ja, dan denk, hé, hey, nu kan uh, ik hierop instappen. Dus en uh, je hebt een volgsteller voor de wereld, maar je hebt hem dus ook voor Nederland. Ja. Maar als je ziet hoeveel er dus per periode bijkomen, dat is echt niet normaal gewoon. En dat zijn gewoon allemaal die bootjes die elke keer op de kant komen hier. Nou ja, ik nee, denk het wel. Nee, even normaal. Nee, nee, nee. Ik denk het wel. Ja. Want uh, had jij, hoeveel had jij daar? Uh, uh, momenteel, oh, momenteel weet ik het niet. Ik heb hier 17.415.374. Ja, miljoen, De schatting is dat er plus, plus minus 2 miljoen bijkomen. Ja. Tot met 2060. En daar moet toch heel veel voor geregeld worden. Want ja, mensen willen wonen. En het grappige is, vooral omdat er heel veel buitenlandse mensen komen... die natuurlijk ook al wat ouder zijn. Die hebben meteen een huis nodig. Terwijl als je zeg maar gewoon voor voortplanting voor nieuwe mensen zoekt... die kunnen gewoon in huis blijven. Die hoef je niet uit de deur te doen, zo'n baby. Die hoeft niet meteen een huis. Dus die groeien langzaam naar huis toe. Maar deze hebben mensen meteen. En er is nu al een achterstand van 100.000 huizen. Zijn er nu al. Dus dat uh, is nog wel aardig vertaald. En dan heb je natuurlijk nog te maken met CO2-uitstoot. Omdat er natuurlijk niet zoveel gebouwd mag worden meer. Dat is natuurlijk ook weer een belasting. Ja. Hey, we willen allemaal vergroenen ook. Dat is ook nog een vertaalslag. Ja, maar juist, juist nieuwe huis bouwen kan een hele mooie uh, stap zijn naar die vergroening. Omdat het is veel makkelijker om een, om een nieuw huis CO2-neutraal te maken... Dat dan is zeker, een bestaand huis ja. uh, aan, te aan te passen. Ja, dat schijnt dus. vooral in Friesland is dat een groot probleem. Dat zijn van die oude huisjes waar de wind zo doorheen waait. Uit van voor de oorlog zelfs nog. Leuk hoor, zo'n monument. Maar uh, bouwen er even een ander huis omheen heen of zo, weet je wel. Een groot glazen huis eromheen. Dan is je hier geïsoleerd of zoiets. Dus dat zijn serieuze problemen waar we overheen moeten denken. En dan hebben we nog te maken met Rutge Brechtman, die met zijn komt van Nederland komt onder water. Nou, ja. heb je ik genoeg paniek gezaaid, dacht ik ja, wel. Hè? Nou, ik voel je wel helemaal opgelucht van. Ja, gelukkig. Ga niet uit. Ik denk, ik kom met slecht nieuws hiervan. Dan kan jij weer de leuke berichten doen. Zoals het altijd al is geweest in dit radioprogramma. Iedere keer altijd hetzelfde. Toen ik leeft op de radio, Ashley McBeady. Die Eelse de Lange, dat is niet waar, nee. Dit is niet uit Nederland, er zit wel een massuleer videoclipje bij. Dit is echt uh, nog in de tijd dat de videoclipmakers gewoon de vrije hand hebben. Dat kan niet zo lang meer duren want dat is toch een soort voorbeeldfunctie. Mensen kunnen daar toch aanstoot aan nemen, dat zie je hier in Nederland. Nu uh, toch hier en daar mensen worden neergestoken. En die hebben het ook allemaal videoclipjes zitten kijken van die Nederlandse rappers. Die dan ook zo'n groot mes laten zien. Nu hebben we dat ook over steken en ze noemen het dan op een andere manier. Mijn zoon laat die videoclipjes ook wel eens zien. Um, die heeft niet zo'n groot mes, wees gerust. Maar goed, die zegt ja, dit zijn videoclipjes, kan je gewoon vinden op Nederland. En dan gaan mensen het ook een beetje stoer uitdoen. Nu was er ook weer in de Zaandam iemand neergestoken, geloof ik. En een jongen van 14 was neergestoken en een jongen van 15 was opgepakt, geloof ik. En ook uh, een ander plekje, wel twee ja, plekken. Ja, er zat deze... allemaal uh, ernstige messen bij zich. Ja, klopt. dat, ja, dat heb ik om... gezien, ja. En het is allemaal voor de grap om mee te nemen, om indruk te maken. Weet je wel, oh, het is net zoals in die videoclub. weet je hoe stoer. Maar dan wordt er toch iets gezegd. En die jongens hebben op die leeftijd toch nog een beetje van. Stel ik nog wel wat voor, weet je wel, ben ik nog wel het mannetje. Ja, en dan heb je zo'n groot mes bij. En dan denk je van, ja, maar ga weg man. En dan doe je een beetje gek met het mes. En voordat je weet, is die lek, weet je wel. Dus ik ja. Draag dat ding niet bij je, Gast. Zodra je hem bij je hebt, dan, dan zit dan je al fout. Dan heb je al kans dat je hem gebruikt. Ook al heb je er later ontzettend veel spijt van. Ik kan me wel nog voorstellen dat je denkt van... Ja, maar zo bedoel ik helemaal niets. Zullen we weer spelen? Ja, zullen we weer spelen? De gasten zijn 14, 15 jaar oud, hè? Op de grens van spelen naar volwassenheid. Ik ja, zie ik, het aan mijn eigen zoon. Ik heb toch het idee nee. dat die, die, die computerspelletjes... Dat, dat ze daar ook een beetje in een, in een droomwereld zitten. ja. Dat het best wel stimuleert om, uh, ja... Het is een oude discussie dit, hè? Ja. ja, maar ik heb toch het idee dat het, uh, ja. dat, ja... Dat het toch weer te maken heeft. Ja, ik heb toch het idee. Oh ja, idee het is ja. wel een voorbeeld. Ja. Ik bedoel, uh, ja. ja. We hebben uh, de drankreclame wordt daar nog voor? Nee, rookreclame hebben we mee gestopt. Maar dat is ook een verkeerd voorbeeld natuurlijk. En dan zie je gewoon in films, soms ook in sommige films. Ik weet niet wat je het gezien hebt, niet uit Nederland. Dat roken gecensureerd is, hè? Dan hebben ze de sigaret gebleurd. En dan zie je niet dat hij een sigaret in zijn hand heeft. Dat heb ik echt gezien na de Ja, films. ja Je oh. ziet gewoon dat hij geblurt het is. Net als zijn gezicht. Je denkt, waar gaan we die kant nou op gewoon? Gaan ja. we gewoon die hele jaren 50 ontkennen? Dat krijg je gewoon, we gaan we terug naar Luister Spelen. Ja. En uh, dan zie je gewoon een beetje een heel suf filmpje. Want het is ja. een hele spannende actie ding. Weer in de ruimte. Dat was in de jaren 50 heel populair. Nou, Marcus ah. zit te kijken. Wat, wat voor tijd was dat dan? Ja, nou ja, ik blijf toch wel. Ik ben heel erg tegen roken. Maar ja? het, het blijft toch wel altijd enigszins tot de verbeelding. Ja? We spreken die, Een beetje die L.A. Noir-achtige. Uh, Jubilde je jaren 30-stijl een beetje. Ja, met zo'n sigaret, zwart-wit. Ja, ik hou er wel van. Of zo'n kokertje dat die nog wat langer is. Ja. ja? En dat dan ja. kringelt dat zo omhoog. Ja. Nou, het heeft wel... Als ik naar James Teen. ...achtige films kijk, denk ik... ...oh ja, zo is er ook wel echt stoer. En het is ook een moment om... ...na te denken over je leven. Als je een sigaret zo tussen je lief hebt, kijk je omhoog. Tegenwoordig heb je dat dan met een e-smoker zo. Ja, dat ziet er toch niet uit. is niet helemaal hip. Nee, dat zeg ik altijd... ...toet, stoomlokomotief. Dan rijd ik heel snel voorbij. Toet, goed. Nou, okay. Ja, oké. Klaar? Ja? <laughs> Zullen we zorgen dat het, dat het tweede uur meer niveau heeft? Nou, ja, zeg. Nou, dat gaat toch wel lukken, <laughs> lijkt mij. Nou, ik erom? heb een ander leuk bericht, dat vind ja? ik wel. Dat, er is een koffieduo uit Edam. Die waren een reis gaan maken door de jungle van Laos. En, daar, en die hebben nu besloten... van, we gaan gewoon een eigen koffiemerk gaan wij lanceren. Oh. Ja. Want hun gids vertelde hen over een man die koffieplantages aanlegde om de bevolking te helpen en de natuur te sparen. Want de lokale bevolking daar in Laos, dat is Cambodja volgens mij, hè? Ja? die leefde van illegale jacht en boomkap. En door de opbrengst van koffiebomen hoeft dat niet meer en wordt de natuur gespaard. Dus eenmaal thuis werd het plan uitgewerkt en met een kleine investering is hun reisgids uit Laos aan de slag gegaan. Inmiddels is de eerste oogst binnen. Ze hebben de koffie geproefd en laten proeven met positief resultaat en de kennis waren enthousiast. Dus als alles goed gaat, dan ligt de koffie half maart in de winkel. Nou, dat is nog eens een leuke manier van uh, noem je dat, uh, uh, hulp geven aan uh, uh, armere mensen. Om te zorgen ook dat de natuur goed gaat en alles. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. En dan niet uh, dat ding gewoon in het eigen land verkopen. Niet te ver uh, exporteren. Dat heeft ook weer extra belasting meer voor uh, het milieu. Ja, dat is dat wel waar. Is milieu, ja, misschien gaat ieder jaar op vakantie neemt ze weer. Uh, Lege koffers die vullen ze en nemen ze het mee terug. Maar ja, dan denken ze vast dat ze gaan uh, smokkelen. Ja, want wat ja. zit daar tussen die bonen? Ja, precies, want koffie dat mas ma maskeert altijd alleen geurtjes, zeggen ze nee, altijd. Ik hebben. denk het wel. Ja, ja, ik heb het ook gehad. Bij mijn auto heb ik gewoon koffie erin gegooid. En toen ging de oude geur, ging allemaal weg. Oh. Nee, goed, ja, pas ja ik woon, Gewoon los, een los pakje gewoon even. Oh, oh, zo ik heb me gewoon oh. zeggen, ik heb nee, een, pa een pak gemalen koffie meegenomen. En toen heb ik maar proberen open te maken in de auto. Krijg je auto Onder het, het rijden. Ja, oh, oh, <laughs> onder het rijden. Tijdens de een, uh, noodstop om ja. open te maken, dan heb je eigenlijk automatisch al veel koffie. Ja. ja dat, dat schiet zo open en dan heb je ja. over koffie opgelost. En ja, het ruikt wel lekker, ja. Het ruikt heerlijk. En dan heb ik nog wat warm water hier en daar gemorst. Dus dan is het helemaal optimaal. Ja, lekker. Goed. Die stoelbak leeft tot met tien uur slap hele. Na tien uur weer het serieuze werk. Om te zijn verbinding te stand mee te brengen. Altijd weer een spannend moment is dat. Sophie Maaier. Oh, grote meeslepend, hè? Wat gebeurt daar? Oh ja, het is schijnvijand. Iemand probeert natuurlijk over het zebrapad heen te lopen. Dat was afgelopen week ook een uh, puntje, natuurlijk. Zebrapaden -pa moeten allemaal verdwijnen. Slaat nergens op. Nou goed, ik uh, geef het woord even aan Marcus. Oh, je zat moet, net even te relaxen. Moeten moet zebrapaden verdwijnen? Ja, dat was een beetje... Dat hoorde ik bij een vandaag. Dat zebrapaden eigenlijk een beetje schijnveiligheid uh, geven. Want heel veel auto auto's denken van... Nou, het uh, staat nu aan de zijkant het wat Ik rijd er toch nog even voor langs. Hij wacht wel even. Dan... ik moet eerlijk zeggen, ik rij ja? dus altijd, of ik loop altijd vanaf het zwaantje en, uh, en het wapen van Kenneboerland. Dus ja? uh, dat is uh, zeilstraat. En dan moet ik altijd oversteken, want dan ga ik dan richting de zeil weg. Ja? En uh, die bussen, die stoppen altijd. Het is echt, ze zijn zo vriendelijk ja. altijd. En dan heb je van die bussen. mensen, dan, dan kom je aanrijden, laat je hem uitrollen, en dan schat je gewoon netjes in, dat je zo rustig... en dan kunnen zij doorlopen en dan kun je gewoon weer gas geven... op het moment dat je bij het, het zebrapad aankomt. Nee, dan gaan mensen... Oh, hij zal toch wel stoppen? Nou, ik ga stilstaan. En ja. dan moet je vol op de rem. Ja. ja, het is toch een beetje onzekerheid. Eigenlijk moet het gewoon... bij zo'n zebrapad eigenlijk gewoon, het moet gewoon tralies volkomen, weerzijden gewoon... Nou. Wat ze in uh, Hoofddorp hebben, wat ik echt uh, uh, wel heel goed vind werken, daar hebben ze een soort, uh, aan, aan het begin van het zebrapad, aan beide zijden hebben ze een bewegingssensoren. Ja. En dan gaan er lampjes branden op het moment dat er iemand op het zebrapad. Kijk, dat zie je steeds vaker. ja. En dat vind ik echt, uh, ja. ja, ik vind dat, uh, dat goed werken. Dat, ja, dat vind dat vind ik ze... merk ik ook, wij hebben hier nou eens graag ook een paar punten dat het echt best wel gevaarlijk is. Daar is er echt een paar, keer. ik kan volgens mij wel tien keer opnoemen dat daar een fietser aangerezen of een broemer... Of een, ja, een brommer of een scooter. En daar hebben ze nu ook lichten. Zodra zo'n fietser in de buurt komt van het, uh, van het overgang... dan gaat hij al knipperen. En dan denk je als autorij... Oh, wacht, ik stop al even. Ja, en dus hè, maar dat, dat, is, dat, dat, dat helpt echt. Ja, het ja. zijn wel wat kosten die er aan verbonden zijn. Dat is ja. wel een puntje. Ja. Nou ja. goed, eh, ik zie je, uh, Ja, Kougem Schoen, Kastikum. Ja, maar ik, zit nou kijk, ik weet nou niet of, die, of het bericht nou zo uh, nieuw is. En ik weet gewoon via home en zo. Maar er is in ieder geval oh. een man uit Kastikum, die had. Uh, had een idee en uh, hij bedacht uh, een schoen met een Ja. Hij bedacht dat samen met zijn team bij communicatiebureau Publishers One. Hij is creative director en hij zegt we doen veel campagnes voor de overheid om maatschappelijke problemen op te lossen. En we hadden opgepikt dat straatvrouw een groot probleem is in Amsterdam. en vooral door sigaretten en kauwgum. Dus het team kreeg de opdracht van de Amsterdam Metropolitan Area... om mensen aan het denken te zetten over dat straatvuil. En zo ontstond het idee van de gumshoe. En die schoen wordt dus echt gemaakt van kauwgom dat letterlijk van de straat komt. En als je het kou omdraait, heb je weer rubber. Maar het is gewoon een schoen die... Uh, ja. hij, hij zit goed aan je, aan je voet vast natuurlijk, dat geloof ik zeker. Ja. Maar uh, je kan hem ook echt dragen. Het is niet zo'n kunstproject. Het ziet eruit als een schoen. Maar het is echt een gebruiksvoorwerp. Ja. Ja, maar het doel ja? was dus echt dat mensen erover zouden praten. Maar het eerste weekend werden al meer dan duizend paar schoenen besteld. Oeh, dat moet ik zeggen. internationaal serieus. schijnt het ook een succes te zijn. Ja, okay. En de schoen wordt al door veel buitenlandse media opgepikt. Hij zegt van China tot Rusland tot Amerika een droomscenario. Nou, dus klinkt. ik ga nog even kijken of, uh, hoe ze eruit gaan zien. Ik, ja. moet, ik moet wel zeggen, uh, het lost wel een probleem op. Ja, dat want, zeker weten. Ik heb aan één ding een hekel en dat is in de kou staan. Oh. En dat is opgelost. Ik pak nou, het gewoon altijd aan de muur. Het ja. ziet er ook niet altijd als uit, Maar goed, dat is wel een goede oplossing. Stap, stap je er gewoon niet in. Goed, we zien je zo in het tweede gedeelte van het radio op. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.